Dit is Radio Hatzevlads. Een programma van de lokale omroep voor... Je baan. Weer elke avond braaf op tijd naar bed gegaan Vanavond is het vrijdag en dan weet je hoe het gaat. Als je dampend in de kroeg staat en dan wordt het laat Want de nacht. Kutjes zijn een goed idee, al heb ik morgen spijt. Mega slappe hitjes, maar we zingen alles mee. En misschien mag ik je nummer zo dat ik je niet vergeet. Onze nacht is kort, dus tot het oog. Hou dicht bij me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 Want ik ben toch zo blij Dat ik opnieuw kan zingen Opnieuw kan zingen Mooi leven in... Brand je last naar Amsterdam. Hey ja, hey ja, hey. Vroeg iemand de weg, maar hij keek me vreemd hey aan. Ja, hey ja, hey. Hij zei nou, pardon, ik weet niet goed wat u zegt. Hey ja, hey ja, hey. Begrijp je me niet of versta je me slecht? Ik heb hem in goed Nederlands uitgelegd. Ik, waard, ik kom ook niet van hier. Le -ja, le -ja, le -ja. Ik ben hier een dag hier en voor mijn plezier. Le -ja, le -ja. Hij gaf me de hand en zei sorry meneer. Le -ja, le -ja. Hij stelde zich voor en hij vroeg nog een keer. Maar hoe heet u ook vier ZANG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 Ze zeggen je drinkt te veel, het maakt me echt niet uit. Ze willen blazen op een toeter, maar mogen spelen met mijn fluit. Beetje ordinair, maar zo mag het ook wel klinken. Ze zeggen het is slecht, maar ik blijf toch altijd drinken.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 Jongen en ouders, geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen het alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert. Al word ik ooit was, is dus wat er zit in mijn bloed.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 wat er zit in mijn bloed Yo, ziek mm. say je want ik wil... Weer dicht. Maar ik hoef niet na te denken waar het allemaal aan ligt. Want na een paar seconden, ik jij daar zo'n zaam. Ik elke nieuw morgen met een glimlach lag op Jij en ik, als dat nog geen zaak kon zijn, dan zou het zelfs in de winter al nog zomer zijn. Gedachten in al mijn dromen mee En op de mooiste plekken Zag ik kont met z'n twee Kan aan iets anders denken Want elke dag en nacht Is het net of erop En hoort niet in een koel. De mooiste sterren aan de hemel, die stralen niet zo mooi als jij. En zelfs de warmte van de zomer, geef jij het hele jaar aan mij. Het zijn die lichtjes in jouw ogen, die zetten mij in vuur en vlak. Jij kleurt de lucht nog hemelsblauw en geen droom is zonder ja. Daarom dat ik zo van je haal. Soms denk ik even terug, de weg naar ons geluk, dat was een mooie reis. Een traan zo hier en daar, maar zonder veel gevaar, een rit naar het paradijs. Wat het heeft gebracht, al jaren dag en nacht, is een leven dat nog altijd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 Het zijn die lichten in jouw ogen, die zetten mij in vuur en vlam. Jij kleurt de lucht mooi, hemelsblauw, en geen droom is zonder jou. Daarom dat ik zo van je hou. Jij kleurt de lucht mooi, hemelsblauw, en geen droom is zonder jou. Daarom dat ik zo van je hou. Som je heen even vergeten. Bing, bing die vernikkelt in de sneeuw wordt dit de koudste winter van de eeuw. Ik zag twee beren samen schaatsen leren. En zoiets zie je toch niet uit. I'm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 Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht, steeds weer zijn smokkelwaar, de grens overbracht. Klein was een smokkelo en groot het gevaar, zo is het leven van een smokkelaar. En op een bange winternacht is ze opeens geschiet. Hij zag een bende smokkelaars en riep, 'Houd op, ik schiet. Een smokkelaar sloeg op de vlucht, hij schoon en wat was dat. Zwaar gewond lag op de grond, de vader van zijn schat. Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht, steeds weer zijn smokkelbaar, de grens overbracht. Klein was het smokkeloon, een rode gevaar, zo is het leven van een smokkelaar.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 Wat ik hoor, ze kletsen maar door tot het in mijn oren fluil. Hij hey, Iedereen die roept de hele dag mijn naam, ze schreeuwen sties de keihard. meer om aan te horen. Naar me lacht. Mijn leven is een sprookje, geniet van elk moment Sinds jij hier bij me bent en Mijn schatje, liefde van mij, jij maakt me eindeloos blij Als ik jou zie, dan bloeit mijn hart weer op, o engel van mij Jij bent zo'n heerlijke vrouw, en je hebt een hartje van goud. Doe zeg me nog het is dat van mijn hart ik wil met je dansen, met je chansen Hier heb ik op de waard. Ik wil met je knuffelen en vijen Ja, de hele nacht Bestat je liefde van mij Jij maakt me eindeloos blij Als ik jou zie, dan bloeit mijn hart weer op Op engel van mij Alles is veranderd vanaf die eerste dag ik voel nog steeds die vlinders, nee dit had ik nooit verwacht. Al zit me alles tegen, jij steekt me er doorheen, dus laat me nooit.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 in de buurt die van de komt. Toch wou ik dat ik net iets pakken, niet pakkers simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon.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 Dat ik iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was Een oh, oh, oh. eigen huis, een plek onder de zon En al altijd iemand in de buurt die van me houdt op Of wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was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 This is radio hatse een programma van de lokale omroep hoor <middels> Je de weg en het verlossen. Rak bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog hebt u zich aan de beginning, door het deugdig langs de vloot. Het klopt, die kun er al niet zien, jeng te hoor. Van al dat weer, werd een stiekem aan, maar zadden. Het weer nou echt de noogste die in weg te komen. Het mag veel schitterend op krippen te betalen. kunt er net nog een blije bij ons doen. Stel, oh ja, man, zoek er toch een René, man. Wie denkt er nou zo al aan nou oost te doen? bestel, maar bestel, maar bestel, maar. Je weet dat ik door je hebt door het langs Zolang het bier in de café maar blijven stromen. Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan loten. Nog eventjes en dan begin ik Doe de kleinste langs de Bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan loten. Nog eventjes en dan begin ik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 Voor ons hele leven ben zo verliefd op jou.